Single tussen 1955 en 1985. Ja, Ruud. Oh. We zijn er weer. Oh. Je, je mag weer. Oh. Ja, echt waar. Oh. Dat is zeker. Oh. Wil je ook? Ja. Ja, dan nou gooi ik uh, huh? gewoon gewoon onze muziek erin. Nee, doen we niet. Nee? Er nee. zijn mensen die rekenen op ons, Boris. Ja, dat is wel weer zo. Ja, zijn er nou eenmaal. Ik ja. Ja, snap niet waarom, maar ze zijn er. Ah ja, toch, toch omdat het leuke muziek is. Is dat zo? Ja, ik vind het wel. Helemaal vandaag weer. Oh, is dat zo? Ja, want ik heb op huis gelezen wat je allemaal mee hebt genomen. Ja. Dat vind ik toch wel weer uh... spannend, hè? Ja. ja. En, en de confrontatie is er weer. Ja, en draar uh, lopen is ook terug, hè? Vandaag. Ja. Ja, klopt. Ja. Nou, we hebben hem al gehoord. Nou ja, gelukkig hebben wij het niet voor het zeggen. Gelukkig is de jury daarvoor al binnengekomen. Oh, zijn ze er al? Ja, ja, ja. Oh, gezellig. Nou, leuk dat, we, dat ze weer terug zijn. Ja, ze zijn even een tijdje weg geweest. Maar ja. uh, dat, dat ze er weer zijn. Het hè, zogenaamde zomerreces, hè? Ja, het uh, reces, ja. Reces, oké. Okay. Goed, nou, uh, Maurice welkom, luisteraars welkom. Dan gaan we weer, een nieuwe aflevering van de Vinyljaren. En um, als u uh, Hives gelezen heeft, dan weet u al lang wat er komt. Maar voor degenen die dat niet gedaan hebben, die niet op Hives kijken, nou ga ik het zo vertellen. Hou was een vooraf aankondiging doen. Dat is misschien wel even leuk, omdat, uh, nou ja, even leuk. Ja, nou, oké. Okay. Um, over een maand is het 8 december. En uh, dan is uh, Sinterklaas net alweer uh, het land uit. Ja, jammer, hè? Ja. En, kan ik kan mijn uh, schoen niet meer zetten. Nee. Nou, in die, in, in die zaal boten van Jacob... En nou, dan kunnen hele grote chocoladeletter zien altijd. Ja, dat is zo. En andere leuke cadeautjes. Oké. Okay. Nou, in ieder geval 8 december, dames en heren, is de dag dat... Uh, mensen weten dat misschien ook wel. Uh, 30 jaar geleden is dat John Lennon vermoord werd in uh, New York... door een meneer David Chapman. Of Mark Chapman. Hoe heet hij nou? Uh, Mark Chapman, geloof ik. In ieder geval heet hij die Chapman. En dat is al aandacht genoeg voor die gek. Maar um, die schoot dus uh, in de John Lennon neer... Um, op die datum, 30 jaar geleden. En uh, we gaan daar heel veel aandacht aan besteden. We gaan daar een hele middag aandacht aan besteden. Ja, maar... Ja, dat, echt, wordt, echt... dat wordt hard werken voor je op Dat, dat vind zijn. ik helemaal niet erg. Nee. Uh, we gaan maar liefst uh, ongeveer een uur of 4 à 5 uh, John Lennon doen op die dag. Ja, van 2 uh, tot 6, hè? Ja, nou, ik dacht van 1 tot 6 zelfs. Maar het kan ook van 2 tot 6 Nee, ja, je zijn. had op huis gezegd 2 tot 6. 1 tot 6 had ik dat zelf. Van oh. 13 tot 7. Oh, oké. Okay. Nou, maakt niet uit. Maar in ieder geval, uh, we gaan dus een hele middag uh, dat doen. En... Uh, en mocht u daarvoor suggesties hebben of erbij willen zijn, gewoon komen, dat mag. Uh, we gaan uh, Alle mensen die eigenlijk iets met John Lennon hebben, een mooie herinnering. of uh, iets dat je denkt van. Uh, ja, uh, dat, dat heeft invloed op mijn leven gehad. of iets dergelijks, noem maar op. Uh, nou, dat, uh, dat kan dus allemaal. Ja, van 1 tot 6 jaar. Ja. Oh, oh. dat, uh, dat kan dus allemaal op je achterdeur zijn. Maar daarom zeg ik het ook vast: dat u er dus, als u daar wilt, bij kunt zijn. Uh, we gaan iets doen met live muziek, we gaan iets doen met uh, hele speciale fragmenten en zo die we allemaal hebben. Uh, wat dat betreft heb ik mijn kracht een beetje ge gebundeld met, hoe uh, uh, heet die man ook weer, Albert Jan? Ja. Want die heeft het nodig en ik ook. Dus wij bundelen onze krachten een beetje en uh, gaan we het allemaal zien. Goed, vandaag gaan wij het hebben over Redbone. Kent u die band nog? Nee. Nee? Heb jij nooit van gehoord? Ik? Nee, zeker weten we niet. Nee. Nou, Redbone was een uh, band. Uh, ja, nou, ik zal er zo nog iets meer over vertellen. Ik ga eens even vertellen wat we van de rest van doen. Uh, Redbone dus. Stevie Wonder hebben vandaag een van zijn allerbeste platen, vind ik nog steeds. Uh, Songs in the Key of Life. Die gaan we... Vandaar dat je je zonnebril op hebt. Nou snap ik het. Ja. <laughs> Vandaar ik ook een beetje heen en weer zitten. Ja. Stevie Wonder dus. En uh, heb jij Stevie Wonder zijn vrouw anders gezien? Nee, hij ook niet. Nee, hij ook niet. Nee, hij ook niet. <laughs> maar goed, Stevie Wonder en Songs in the Key of Life gaan we vandaag doen en we hebben verder de Who. Ja. Who? De Who, de Who. Wie? De Who. Oh nee. ja. uh, Live at Leeds, een, een legendarische liveplaats, dames en heren, maar onder andere ook een versie, een 14 minuten durende versie van. Uh, my generation op staat en dat is mijn telefoon weer. Ik zeg toch altijd: zo doe je telefoon uit. Ja, ik ben het. Op nu dit uit. station is ja. bellen verboden, dat weet je toch? Oh, dat weet ik niet hoor. Nou, Alleen nu... als het met zo'n oude wisse draaitelefoon is. Oké, okay, nou hij is nu uit. Oké. Okay. Klaar. Was het belangrijk? Nee, het was nog agenda zeggen dat ik hier om twee uur moest zijn. Oh, dan is je agenda wel een beetje laat. Het ja. is al tien over twee. Goed, nou, <laughs> de Who Live at Leeds zei ik dus al met een, met een 14 minuten de verdurende versie van, van onder andere My Generation erop. Een live plaat dus. En daar ik nog wel van. Dus u gaat weer zeer afwisselende dingen horen. We gaan beginnen met Redbone. Uh, bent uit de uh, 70-jaren. Eind 60 begin 70-jaren. Uh, hebben uh, twee grote hits gehad. Voor zover ik mij kan herinneren. En dat was weer al Wounded at Wounded Knee. Weet je wel? er was iets gebeurd in Wounded Knee. Dat is een, een dorpje. Een Indianendorpje zou ik maar zeggen. In de Verenigde Staten. Daar was een soort opstand. En uh, daar, daar zijn toen uh, daar zijn doden gevallen toen. En dat is in Amerika niet zo gek natuurlijk. Bij dat soort dingen. Um, en daar hebben de, de mannen van Redbone, die zelf indianen zijn... Uh, die hebben daar een uh, protestplaat over gemaakt. Maar dat horen we niet vandaag, want dat staat niet op deze plaat. Ik ga u eerst vertellen wie erin zaten, uh, om te beginnen. Lolly Vegas, die speelt op deze plaat... Uh, Lead guitar, hij doet het orgel, het orgel, hij doet de akoestische gitaar en de vocals. Pat Vegas die doet de bas en doet de akoestische gitaar en elektrische gitaar, piano en vocals. Verder Tony Bellamy doet rhythm guitar, of uh, wah wah, dobro en vocals. En Pete uh, Lost Walking Bear, ja dat is echt een uh, Indianennaam, de laatste wandelende beer, uh, Lost Walking Bear. Uh, die doet de drums, percussion en ook de vocals. Uh, Redbone was dus een band van Indiaanse afkomst en uh, op dat was natuurlijk al moeilijk genoeg in Amerika, want uh, ja, Indianen die hebben ze daar dan niet zo al, best, al te best behandeld daar. Dus, uh, maar goed, zij zijn dus van Indiaan. Daarom heet de groep ook Redbone natuurlijk, Rode been, hè? Rode gebeenten. zoiets. Redneck. Oh, ja, nee, dat is iets anders. Oh, <laughs> Red, nee, redneck is iets heel anders, hoor. Dat is een. Uh, dat zijn we niet van die prettige jongens. Nee, daarom. We hadden we het vorige week al over. Eh... Uh... Toen we het over uh, Leonard Skinner hadden met ja. Sweet Home Alabama. Weet je nog? Ja. Klopt. Uh, goed zo. Nou, Redbone dus. Um, de grootste hit die ze hadden was um, The Witch Queen of New Orleans. Die gaat u vandaag wel horen. Niet nu meteen, maar straks wel. Want daar is deze plaat ook naar genoemd. The Witch Queen of New Orleans. Um, maar het eerste nummer wat wij ervan draaien. En dat is voor mij ook weer niet hoor, want ik heb die plaat echt denk ik 30 jaar niet meer gedraaid. Dus ik weet ook niet hoe die is. Maar uh, dat maakt niet uit. Het eerste nummer heet Message from a Drum. En dat is geschreven door Piet Vegas. Hier is Redbone. Dat kan ik me dus echt helemaal, absoluut niet meer herinneren. Dus is denk ik op zijn minst 30 jaar geleden dat ik uh, deze plaat voor het laatst gedraaid heb. Um, want uh, dit is wel erg lang geleden. Maar goed, maakt het allemaal niet uit. Uh, in ieder geval. Hè? Toch? Of wel? Nee vind ik ook niet. Goed, Redbone dus. Message from a drum heette dat uh, nummer van, afkomstig van de langspeelplaat... Uh, The Witch Queen of New Orleans. En dat is ook de titelsong en die hoort u straks. Uh, in de verloop van de uitzending. Goed. Mooi. Stevie Wonder. begon um, als heel klein jongetje, als little Stevie Wonder. We herkennen dat uh, nog wel, die foto's van ons. Dat die heel klein jongetje met een mondharmonica zit te spelen... die nog breder is dan zijn kop. Um, blind geboren natuurlijk. En, uh, of in ieder geval blind. En uh, hij maakte al platen, ik denk dat hij een jaar of 11, 12 was of zo, dat hij daar, uh, dat hij daar al mee begon. Uh, hij heeft natuurlijk uh, heel veel grote hits gehad, heel veel bekende nummers. En ik vind een van zijn uh, hoogtepunten in zijn carrière is die dubbel LP Songs in the Key of Life. Die echt volstaat met, met meesterwerkjes en uh, met gigantische mooie liedjes. Um, we gaan daar een aantal van draaien. Natuurlijk komen de bekende stukken uh, voorbij. Zoals uh, bijvoorbeeld. Uh, Isn't She Lovely? I Wish, Sir Duke. Uh, As Another Star. Nou, die komen allemaal natuurlijk wel voorbij. Want dat zijn natuurlijk een beetje de grote bekende nummers uh, van, uh, van deze plaat. We beginnen met een uh, nummer wat een beetje onbekender is. Uh, leuk is wel te vermelden dat. Uh, Stevie uh, op deze plaat uh, voor het eerst gebruik maakte van een geheel nieuwe synthesizer die er op dat moment uitkwam, waar ik zelf ook op gespeeld heb, uh, toen ik in Japan was in 1976. Uh, die beroemde GX-1 van Yamaha, Rick van der Linden heeft er ook meegewerkt. En die wordt uh, ook op deze plaat voor het eerst uh, gebruikt. En Stevie Wonder noemde dat ding mijn, My Dream Machine. Nou, dat was het ook wel voor hem. Er was heel veel mee mogelijk. Um, die wordt dus op deze plaat onder andere voor het allereerst uh, wordt gebruikt. Nou, we gaan een uh, stuk draaien. duurt maar liefst zeven minuten, dus u kunt uh, uh, rustig ervoor gaan zitten. Ja. Uh, en het heet uh, Loves in Need of Love Today. Hier is uh, Stevie Wonder. Moet ja, moest even wachten tot hij klaar was. Maar dat komt Hij staat toch echt op 33 hoor, niet lager. Nee, dat kan het niet. <laughs> Sst, <laughs> mooi. Goedemorgen, vriend. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to every year. About to say, couldn't mean the world's disaster, could change your joy and laughter to. Make you its possession, and it will if we let it destroy everybody. We all must take precautionary measures. If love and peace you treasure, then you'll hear. Zeven minuten lang zelfs. Het gaat tijd snel. Love Loves in the need of love today. Een, een, een openingsnummer van de plaat uh, Songs in the Key of Life. Uit 1976. Nu precies zijn. Een prachtig album. Uh, met heel veel uh, prachtige muziek erop. En nu gaat daar nog uh, het nodige van horen. De komende twee... Nou, ja, het Anderhalf uur nog, hè? Het gaat hard. Ja, ruim anderhalf uur. Ja. Ruim anderhalf uur. Ja. De Hoe, dames en heren. Wie? De Hoe. Wie? Uh, begonnen <laughs> ooit in de begin 60 jaren als zogenaamde pop-art-band... Uh, zo, zo heette dat toen, Pop Art. En uh, zij waren nogal uh, al ruig. Ja, dat kun je rustig wel stellen. Het was een, een zeer ruige band, de hoe En vooral ook hun podiumact. Um, die uh, manifesteerde zich door heel veel ge geweld, uh, ruigheid, weet ik het allemaal niet. Uh, Piet Townsend, die uh, sloeg zijn gitaren vaak aan stuk... Dat is wel goed voor de gitarenhandel natuurlijk. Ja. Maar uh, hij die sloeg vaak uh, zijn gitaren aan stukken. Uh, die, die drummer Keith Moon, die trapte gewoon af en toe zijn hele drumstel de zaal in. <laughs> dat was echt Leuk souveniertje. Dan moet je, maar eens, uh, moet je maar eens kijken op, uh, op YouTube. Je, er staan nog wel uh, filmpjes van op YouTube. Onder andere van het nummer My Generation. Waarbij ze dat voornamelijk deden. En My Generation was natuurlijk ook weer zo'n uh, zo prachtige... Uh, zeg maar, uh, ja, protestzong tegen de burgerlijkheid, begin van de jaren zestig. En uh, de Hoe, nou ja, die schopte daar echt wel op een zeer arruige manier uh, tegen aan uh, Vier man waren het, de Hoe, uh, Roger Daltrey was natuurlijk uh, de zanger. Uh, Pete Townsend, de voornaamste componist en gitarist van de band. Dan verder Keith Moon, die speelde drums, helaas veel te vroeg overleden. En John Entwistle, dat ook al, ook al overleden intussen, um, was de bassist van de band. Um, zij um, ja, hebben grote hits gehad: Substitute, My Generation. Uh, nog meer van dat, uh, van, uh, van moois. In 1969 uh, werd de Hoe eigenlijk helemaal serieus genomen ineens. Want toen kwamen zij als eerste met een, met een zogenaamde rock opera. Althans, een van de eerste die er succes mee hadden, waren al eerder die het geprobeerd hadden. Maar zij hadden er uh, gigantisch succes mee. En dan praten we natuurlijk over uh, Tommy. En uh, dat sloeg dat zo enorm in, in 1969, een dubbel LP met een compleet verhaal over dat do dove, blinde uh, jongetje. Uh, doof, stomme, blinde jongetje moet je zeggen. Tommy, uh, maar, uh, we hebben hem alles een keer gedraaid. He? Ja, we hebben hem al een keer gedraaid. En um, om dus um, die plaat uh, vooral erg te promoten... ging de Hoe dus in 1969 op een verlengd wereldtournee. En zij uh, gaven een concert op 14 februari 1970 in Leeds. Uh, de Engelse plaat Leeds. En van dat optreden zijn opnames gemaakt. En die zijn ook in 1977, 1970 op 16 mei om precies te zijn... zijn die uh, uitgekomen op LP... Later is er nog een cd gemaakt. Daar staan veertien stukken op. Op de LP, de originele LP die ik hier ook bij me heb. Uh, daar staan er maar zes op. ja, meer kon er ook niet op. En... Uh die cd hebben ze nog meer opnames weten te vinden van dat concert. De hoe was natuurlijk ook legendarisch door hun optreden in Woodstock. Waar zij ook een groot deel van Tommy ten gehoor brachten. En dat was ook een legendarisch optreden van de vier mannen. Op dat beroemde festival uit augustus 1969 in het plaatsje Woodstock in Woodstock. In de staat New York, Amerika. Goed, nou, we gaan um, dus luisteren naar de Who Live at Leeds. Uh, opgenomen 14 februari dus 1970. En geniet u. Hier is hij. Pete Townsend samen met Roger Daltrey, John Enwissel en Keith Moon. Young Man Blues.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 hallo. Oh, uh, heel goed. Hey, Wat ja, stond, stond er ook weer op die hoes? Er stond zo'n mooie zin. Even uh, uh, okay. uh, cracking. Uh, it's alright. Don't uh, correct. Nee. So. Wat stond er ook weer? Cracking noises? Oké. Okay. Do not correct. And uh, not echt underlined. And correct met een uitroepteken. Ja. Yeah. Franklin, noises, oké, okay. do not correct. Ja, precies. Met andere woorden, er zaten wat brommetjes en weet ik het allemaal niet. Uh, ja. er. Het is nu uh, erg lekker ongepolijst en dat uh, moet ook bij de hoen natuurlijk. De ja, young... dat hoort er lekker bij. Ja, de Young Man's Blues, dames en heren, van de LP Live at Leeds. Ja, uh, het is terug van weg geweest. We hebben even een tijdje gestopt, maar dat komt, uh, de jury was met uh, zomerreces. Ja, en ze waren nog steeds niet overraad, hè, de jury. Nee? Nee. Waarom niet? Nou ja, uh, we hebben in de kelder tegenwoordig een airco. Ja. En ze willen daar zitten, maar dat mag niet van ons. Oh, dat mag niet. Ze moesten gewoon netjes in een hokje weer terug, maar daar is het toch nog steeds bloedheet. heet. Ja, ja. Dus ze zitten nou allemaal in een zwembroekje. Okay. Helemaal bruin, ze zijn allemaal net terug van vakantie, dus ze kunnen gewoon door. Hetzelfde klimaatje. Ja, ja. Nou, dat ja. uh, is wel handig. Dat dan. vond ik wel een goede overeenkomst. <coughs> ja, vond ik ook wel. Een soort saunaatje is het. tussen. Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, dat is allemaal goed. <laughs> uh, het kan nou lopen. U weet uh, het, misschien nog waar het over gaat, dames en heren. We draaien een origineel uh, singeltje uh, van een grote hit. En uh, als je een grote hit hebt, dan is er altijd wel iemand in de wereld, en zeker in Nederland, die vindt dat ze dat moeten gaan coveren. Oftewel, dat zij dat op hun manier nog eens over moeten doen. Nou... Uh, meestal is het zeer lachwekkend. Uh, we hebben wat dat betreft een paar prachtige voorbeelden gehad. Ja. Zoals bijvoorbeeld Anneke Kreunlo met Proud Mary en zo. Dat was ja. heel verschrikkelijk. En we, je, Rolling Stones en Ringo Star was het toch? Ja, Rolling, Rolling Stones en Ringo heette hem. Ja. Oh, ja. <lacht> en dat deed ze nog samen met haar zoon ook. Nou, ja, nou, nou, nou, dat, was, vreemde, dat was de allereerste die we deden. Ja, een hele vreemde <lacht> vorm van incest. Hoor. Ja. Jonger, jonger, jonger. Maar goed, we gaan er uh, dus weer mee starten. Want ik heb uh, dankzij mijn vriend Raymond uh, weer een nieuwe voorraad, die, die zoekt dat af en toe leuk uit. En uh, we hebben dus weer een nieuwe voorraad, dus uh, de jury hebben we weer gevraagd om te komen. En u weet het, de jury gaat beoordelen of de cover mag blijven, of dat de cover uh, vernietigd gaat worden. Nou, mag ik even de jury vragen om een knopjes te testen, want ik ja, weet niet ja. of het nog werkt. Ja, even, kijken, hoor. even kijken of het testen. Doe het eerst ja. ja. Die doet het en de volgende. Ja. Ja, ze werken nog. Ja, ze doen het allemaal ja, nog. Ja, gelukkig. Okay. Nee, dan is het allemaal goed. Dan weten we in ieder geval dat het uh, werkt. Ja. Vandaag is aan de beurt Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. En uh, daar staat iets tegenover. Nou ja, wij hebben het al gehoord. We mogen de jury ook niet beïnvloeden. Maar nou ja, ik, uh, ik zou het wel weten. Nu al. <laughs> <laughs> maar wij mogen de jury niet beïnvloeden, dames en heren. Die jury, dat vertel ik nog even voor de mensen die het nog nooit gehoord hebben. Is, uh, dat zijn drie hele bekende zandvoorters. Alleen, hun namen mogen niet worden genoemd. Vandaar dat ze hier ook achteraf zitten. Want je kunt natuurlijk vanaf het Gasthuisplein kan je rechtstreeks de studio in kijken. Maar nou, dat lukt niet. Dat gaat lekker niet. Nee. Want ze zitten in een apart hokje. En, en dan uh, is het heet. <laughs> dan is het heet. En dan, uh, niemand mag dat weten wie het zijn. Maar goed, we gaan het ook niet vertellen. Hey, ze komen hier ook binnen, dat is wel voor, wel voor een nieuw, vind ik. Ja? Met bifoc of zelfs wij mogen niet meer weten wie ze zijn. Nee, precies. Weten ja. we het al lang, maar ja, ja, zelfs ja. wij mogen niet meer weten wie ze zijn, vinden ze. Vinden ze. <laughs> Dan weten we weten het wel. We tuurlijk gaan we, we, we gaan niet weten vertellen. we dat ik Jan erbij zit. Ja. Oké, okay, we gaan. Uh... <laughs> hier komt Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. Het kan raar lopen. Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Oh, die hadden we eigenlijk eerder moeten doen. Ja, nou, nou, nou, nou, nou, maar. Oké. Okay. Ja, voor ons is nou, nou, nou, Water Revival. Prachtige plaat natuurlijk. En uh, ja, we zitten in het kan raar lopen. Dus u weet uh, natuurlijk wat er dan gaat gebeuren. Dan krijgen we dus... Uh, een... Ja, meneer Jansen. Het kan raar lopen. Ja. Is dat zo? Ja, het kan heel raar lopen. Het kan heel raar lopen. Nou, dat uh, gaat nu dan blijken, dames en heren. Want uh, zo'n superhit die gaat natuurlijk een le leven leiden. En uh, die uh, ontkomt er dus op een gegeven moment natuurlijk niet aan... dat hij uh, gecoverd wordt door een... Uh, door, door, door iemand. Nou, dat is dus ook met Credence gebeurd. Ik denk niet dat uh, John Fogarty er ooit wetenschap van heeft gehad van uh, deze cover. Ik weet het bijna zeker. En ik denk ook dat u er beter geen wetenschap van kunt hebben. <lacht> nou, hier komt hij, Dick Tracy en DJ Pompa. <lacht> Dick Tracy. En dat, alleen omdat het geschreven staat. T-R-E-E-S-I-E. -e <lacht> Is die, diegene die dat getikt heeft analfabet of hoort dat gewoon zo? Nee, dat hoort zo. Die man noemt zich zo. Ja. Dick Tracy en D DJ Bompa. En de, ze hebben het ook letterlijk vertaald. Dear Bad Moon Rising. Dat heet nu Dans met mij vannacht. Nou ja. We gaan het horen. Jury luistert goed, hè? Helden Nou, we zullen het oordeel van de jury afwachten, dames en heren. We zullen ze niet beïnvloeden, wat wij ervan vinden. Maar we zullen ze even beluisteren, de jury. Ik hoor niks. Oh, jury, wakker worden. Nee, het is, ja, uh, ik heb net even met de jury overleg gehad. Ja. Want ze kwamen niet helemaal uit. Oh, Het is een beetje verdeeld. En uh, twee daarvan vinden het een mooi nummer, één niet... Oh. Ik vind het ook niet een mooi nummer, dus uh, ja, ze waren vragen of jij het oordeel wel vellen voor deze ene keer, omdat ze er nog niet helemaal lekker in zitten. Oh, nou oh, mijn oordeel weet je wel. Nou ja, mm. nu is het 3 uh, tegen 2 en dan uh, is het makkelijk hè? Ja. <laughs> Zekerheid van alles hoor. <laughs> ja, goed zo. Kijk, daar gaat het dwars naar midden. Hè? Oh, wat leuk. Oh, zie dat. Oeh, hij gaat helemaal aan huis, zeg. Helemaal. Oh. Hey. <laughs> hij zegt helemaal. Even de bezem er nog overheen. Of, of doen we het met stofzuigen. Ik ga kan ook natuurlijk. <laughs> even opzuigen, gewoon. Dat we zeker weten dat het niet van overblijft. Ja, goed zo. Zo. So. So. Uh, nou, dat is wel duidelijk natuurlijk, <laughs> hè? Dat is wel duidelijk. Die is echt stuk. Ja, die is echt stuk. Ja, ja. ze zijn er mee. Ik ga snel wel dicht voor de jury. Want, ja, oh. ja ze gaat maar door. Ze gaat maar door. Ja, die ene van de jury, die lag zijn eigen natuurlijk. Want die heeft die andere twee te kakken gezet. Ja, die, precies. Die vonden het een mooi nummer. Nou, die goed. zit daar ook te halen. Ja, Die ah, andere twee. Ja, die andere twee, die vonden het zo mooi. Vol, volgende week zijn jullie twee er niet meer bij. we ook graag twee nieuwe. Ja, uh, ah, oké. Okay. Okay. <laughs> goed. We gaan naar de <coughs> Redbone. Een nummer geschreven door meneer Bellamy uh, van de LP The Witch Queen of New Orleans. Orleans en dat heet Niji Trance, als ik het goed uitspreek, maar dat zal wel. Hier is Redbone. Ik denk wel Niji Trance of iets. Ja, Om te denk. horen aan een soort muziek. <laughs> Ik heb wat rust. E.G. Trans was inderdaad uh, de titel. We konden dat even terug horen. Hele aparte muziek toch wel. Ja, wat zei je nou uh, buiten uitzending? Hoe je jou binnen zag lopen? Uh, Winnen toe. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Het, het, het begon erg traditioneel. Een beetje. Ik denk dat, maar ja, de, de, de traditionele Indiaanse invloeden. die uh, zullen best wel merk zijn. merkbaar zijn natuurlijk bij een Red Bone. Want het was gewoon een Indiaanse band. Uh, van de Indianen, hè? Niet, niet uit India, maar het was een Indiaanse Indiaanse band. Uh, en ja, het is altijd een beetje verwarrend, natuurlijk, Indiaans. Dat, uh, dat uh, is eigenlijk een totaal verkeerde naam, natuurlijk, voor die, uh, voor die bevolking. Want uh, ja, uh, meneer Columbus in de tijd was niet zo erg slim. Die dacht dat hij ergens in uh, de west indies zat. Dus de mensen die hij daar aantrof, die, uh, die werden Indianen genoemd. Maar ja, dat. Hij zat in Amerika, maar dat wist hij zelf niet. <laughs> op dat moment. Heel uh, goed. Klumbumbus. Um, yes, Redbone, Niji Trans. We gaan uh, naar Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Met een, een van de bekende hits uh, die op die plaats staat. En daar staan er nogal wat op. Echt bekende klassiekers, eigenlijk mag je wel zeggen. Dit nummer um, heeft Stevie geschreven als een ode aan een van de grootste pioniers op het gebied van de jazzmuziek. Uh, die we allemaal kennen, Duke Ellington. Orkestleider, componist en wat al niet meer zei die heel veel gedaan heeft voor de big band jazz, onder andere zeker in de 30e, 40e, 50e en misschien ook nog wel 60e jaren. Duke Ellington was een zeer uh, beroemd orkestleider en Stevie Wonder heeft in 1976 op deze plaat Songs the Key of Life een ode aan Sir Duke uh, gemaakt en die heet dan ook Sir Duke. met Sir Duke van de LP Songs in the Key of Life uit het uh, gedenkwaardige jaar 1976. <coughs> Voor mij helemaal een gedenkwaardige jaar. Dus een, dat is het jaar dat ik, uh, dat ik Europees kampioen ben geweest. Ja, weet je niet hè? Nee, okay. Met uh, wat? Met Orgel. Oh, met Orgel. Ja, en uh, dan ben ik dus naar Japan geweest. Ja, 1976. Prachtig jaar. 1976 dus. Uh, Songs in the Key of Life. We gaan uh, zes jaar terug in de tijd. Vanuit 1976 dan. Of uh, natuurlijk. Uh, de Hoe live at Leeds. Uh, 14 februari 1970 werd het concert van de Hoe in Leeds opgenomen. En uh, dat werd op 16 mei van datzelfde jaar uitgebracht op LP. Een LP met maar zes nummers erop. Maar ja, er staat er een van 14 minuten tussen. Dus dan is dat ook alweer een beetje verklaard. En dat is My Generation. Maar nogmaals, daar gaan we u straks wel iets van laten horen. Want als wij ons te makkelijk af willen maken vandaag, dan draaien we gewoon helemaal. Ja, maar dat gaan we ook doen, want het is een mooi nummer. Dan draaien we gewoon helemaal. Hebben wij makkelijk middag? Kun ja. huis, en zo. Kunnen we vroeg naar huis? Precies. Kunnen we even vergaderen ondertussen? Ja, even vergaderen. En, uh, Voorbespreking, ja. voor de nabespreking? Ja, precies. <laughs> ook dat ja, we zijn bijna met z'n vier in de studio, dus... Ja, uh... moet Goed, de hoe. We gaan een oude hit van ze draaien die, ze, die ooit op laten gekomen. En nu dus de live versie. Substitute. Hier zijn ze, live at least. Thank you. Choose your lies for fact And, And see right up. through your plastic To die. Substitute, substitute me for him. Substitute my coke for gin. Substitute you for you. my mom. At least I'll get my washing done. Substitute, substitute your lies for facts See right through your plastic mag I look all white. Right Kikken, hoe zwingt het? Hè? Ja. De hoe, dus met uh, substitute single success, ooit in de uh, halverwege de jaren 60. Ik weet niet precies, uh, maar ik dacht dat dat 66 of 67 was. En uh, nou, dit was dus de live versie uit 1970. Goed, we gaan uh, richting nieuws, boodschappen en zo of